A ah, verkeersinformatie viel op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 2 kilometer door werkzaamheden. She's just run 26 miles, Langs de lijn met Ronald van der Geer. Goedenavond. Zometeen legt voorzitter Jan-Willem van Dop uit... waarom hij weggaat bij FC Utrecht. Het is de dag waarop marathonlegende Greta Weids overleed. De Noorse won de eerste wereldtitel op de marathon voor vrouwen. En dat deed ze in 1983. Ik heb, ik heb wel eens contact gehad met mensen bij Ajax. Dat heb ik nog steeds. En uh, goed, bij Ajax is, hij ook, uh, uh, speelt er van alles. En moeten ze op bestuurlijk niveau natuurlijk het een en ander nog uh, reorganiseren, denk ik. Nah, daarna kijken we wel wat er, wat er gaat gebeuren. Dat is uh, Jaap Stam. Wat is Wolle? Dromen ze namelijk al van de Eredivisie. Hij gaat er straks over praten. Misschien gaat hij namelijk die promotie wel helemaal niet meemaken. En verhuist hij naar Amsterdam. En daar gaf hij dus zojuist even wat commentaar op. We praten straks over Grete Wijs, Overigens met Leon Haan en Carla Beurskens, die vaak tegen haar gelopen heeft. En we zijn in Nederland... Iverdal, want dan zijn ze helemaal in de ban van de waterpolo. Speelsters van het Rafijn kunnen we namelijk morgen de Land Trophy winnen. En dat is nog nooit eerder uh, gebeurd door een Nederlands club. We zijn nu heel dichtbij en uh, nu moeten we het ook uh, waar zien te maken. En hopelijk winnen we die uh, Lentrofi en uh, nemen we die kut mooi mee uh, naar Nijverdal. Dat zou geweldig zijn. Dat zou zeker geweldig zijn. En morgen is in Spanje ook deel 2 van de serie van 4 Klassico's. We, kijken, we blikken vooruit op de bekerfinale tussen Real Madrid en Barcelona. Verder in deze uitzending nog wielrennen en snoeker tot 11 uur dus. In uh, langste Lijn. Maar het voetbalnieuws van vandaag kwam uit Utrecht. Daar waar Jan-Willem van Dop liet weten ermee te stoppen. Voorzitter en algemeen directeur van FC Utrecht gaat per 1 september de club verlaten. En dat roept vragen op en die gaat hij wellicht in deze uitzending beantwoorden. Jan-Willem van Dop, goedenavond. Goedenavond. Voor mij kwam jouw vertrek als een, als een grote verrassing. Waarom besluit je Utrecht na zes jaar te verlaten? Uh, je maakt denk ik allemaal in je leven wel eens een keer de balans op. Uh, en uiteraard uh, na zes jaar met heel veel uh, hoogtepunten, dieptepunten. Uh, uh, kijkende ook waar de club op dit moment staat, uh, heb ik uiteindelijk uh, doen besluiten van nou, het is uh, misschien nu wel eens het mooie moment om uh, uh, afscheid te nemen en een stokje over te dragen. Maar het is toch het is nog niet zo, want je bent er uh, jaren geleden ingestapt. Je hebt gewerkt aan een organisatieproces om van Utrecht een stabiele club te maken. Van Seumer is daarbij gekomen, ja. maar dat proces is toch nog niet afgerond? Uh, dat proces is uh, uh, nog niet afgerond, dat klopt. Uh, daar aan de andere kant, uh, waar ik zelf uh, een aantal zaken tot me heb genomen, denk ik dat we wel degelijk die, uh, die stappen nu ook hebben gezet. He, de organi interne organisatie, als je gaat kijken naar uh, het hele gebeuren uh, rond de wedstrijdorganisatie. We zijn natuurlijk een voetbalclub en het gaat om uh, elke twee weken een uh, wedstrijd organiseren. Uh, daar uh, staat, een, uh, staat een organisatie uh, als een huis, denk ik. En uh, uh, ja, dan, dan moet je nogmaals, je moet gewoon ook eens kijken van oké, okay, wat, wat gaat de toekomst uh, nu verder brengen? Uh, uh, waarbij uh, denk ik toch, uh, ja, dat moet men mij maar niet kwalijk nemen. Ik zoiets heb van uh, uh, misschien is het nu wel eens een keer goed om uh, eens even goed te kijken en te zeggen van oké, okay, uh, we, uh, we gaan eens wat anders doen. Ja, om de zoveel jaar ben je toe aan een nieuwe uitdaging en eigenlijk zeg je, dat ben ik ook. Ja, dat klopt. Even naar jouw, naar jouw werkzaamheden. Van Zumeren is gekomen, twee jaar geleden, is er als eigenaar ingestapt in de club. Heeft dat voor jou als, als directeur, zullen we maar even zeggen, veel veranderd? Uh, tuurlijk heeft dat uh, bepaalde veranderingen met zich meegebracht. We hebben daar ook uh, direct in het begin goede afspraken denk ik, over gemaakt. Uh, het is altijd zo dat als er een, een persoon uh, een groot belang neemt in een club... ...met daar, daar ook heel veel geld in stopt... Uh, ...dan is het vanzelfsprekend dat je ook op dat moment uh, de, zeg maar ook wil zien wat er met het geld gebeurt. Dus uh, we hebben daar de afgelopen twee jaar hebben we fors geïnvesteerd in de, uh, aan de technische kant. Uh, en en uh, hebben we daar uiteraard ook vanuit een, een, een plan wat is geschreven voor de komende vijf jaar. Of voor de vijf jaar waar we nu in zitten. Uh, moet je ook op een bepaald moment daar natuurlijk weer eens een update maken en een, een balans op maken. En wat je dan alleen ziet is dat uh, er een heel, veel, heel veel dingen goed zijn gegaan. Alleen waar we uh, helaas tot op dit moment uh, uh, nog niet in geslaagd zijn. dat is natuurlijk de hele commerciële kant. En daar, uh, daar moet de volgende stap in gemaakt worden. Want, en daar maar, maar, moet de volgende maar, maar, stap in gemaakt worden. En dat uh, betekent eigenlijk, uh, want Frans uh, heeft zelf ook natuurlijk aangegeven... ...ik uh, wil een, uh, een aantal jaarden, uh, wil ik best uh, wat meer dan uh, normale betrokkenheid hebben... Uh, ...dan alleen maar commissaris. Dus vandaar ook dat hij uh, nu gedelegeerd commissaris is vanaf het begin. Uh, maar er komt een bepaald moment dat hij ook zegt natuurlijk... ...van ik wil weer een stapje terug. Ja, en dan uh, zal je heel goed moeten gaan kijken naar die organisatie. En uh, zal er ook, uh, dat is inmiddels ook besloten door de Raad van Commissarissen dat mijn opvolger in ieder geval iemand zou moeten zijn met een uh, zeer sterk uh, commercieel profiel. Precies, dus, dus een aantal zaken zijn goed afgebakend. Hier is nog een braakliggend terrein en daar gaan, ja. dat, dat wordt een speerpunt. Precies, klopt. Wat, wat, ja. wat, wat, wat, wat is er nog te halen in Utrecht? Wat, hebben jullie veel laten liggen dan in, in commercieel, uh, uh, op commercieel gebied? Nou ja, kijk, je gaat heel duidelijk zien dat uh, uh, je, je natuurlijk uh, stappen maakt. Op het moment dat je inderdaad meespeelt voor uh, een Europese plaats... Uh, dat is voor een uh, club als Utrecht is dat uh, absoluut een, een meerwaarde op de begroting. Uh, je mag daar uh, uiteraard nooit op begroten, maar het is wel uh, iets waarvan je zegt van nou uh, dat is uh, erg mooi als je dat, uh, dat kan halen. Uh, daarnaast is het zo dat wij uh, toch als club uh, we hebben in het verleden toch altijd wel gezegd van nou, wat er in, uh, bijvoorbeeld in Heerenveen gebeurt en in Twente gebeurt, dat moet toch eigenlijk in Utrecht ook mogelijk zijn. We hebben een groter achterland. Uh, alleen we zitten wel in een toch wat andere omgeving. Uh, het is, uh, ik wil dat niet ...naar uh, Twente en de de V, ...maar we zitten wel in een randstad... ...waar uh, de, de, de omgeving toch wat anders is. Wat meer kapers en... op de kust zijn, bedoel je? Ja, nou, de, de, er is natuurlijk meer... Uh, ...inderdaad meer te organiseren... ...in de randstad, uh, maar daarnaast... ...ook het gevoel... Hè, uh, een, een, uh, ...als je kijkt naar de grote bedrijven... ...in, in de, de, de Utrechtse omgeving... ...dan zijn het ook vaak mensen... Uh, die, ...die bedrijven leiden, die niet... In de, ...in de omgeving van Utrecht wonen. Nou, en dat is denk ik in, in, uh, voor ons... ...best wel eens een keer een, een lastige daar op een goede manier binnen te komen. En, en ook die, die clubs of die, die bedrijven aan je te binden. Zullen we eens dus even terugkijken met jou naar je carrière? Uh, bij, bij Utrecht dan natuurlijk. Uh, zijn, ja, het, zijn er dingen waar je spijt van hebt? Eh... Uh... Zijn de dingen waar je spijt van hebt? Jeetje, dat, dat is de, de eerste die, die dit vraagt. Gelukkig nou, ik, heb, ik, ik, heb ik toch uh, nog een beetje een exclusieve vraag. <laughs> <laughs> nee, ik, ik denk het niet. Ik uh, heb in ieder geval geen spijt van het feit dat ik in 2007 uh, gevochten heb voor mijn plekje. Uh, en, en dat ik uiteindelijk ook de stap naar, naar Utrecht heb gemaakt. Uh, dat is een, uh, was, was uh, toch een, uh, hè, Utrecht is een, een, in, in ieder geval de ervaring die ik heb opgedaan, uh, was wat lastiger te besturen dan uh, de club waar ik uh, daarvoor gewerkt heb in, in Rotterdam. Ja. Uh, dus daar heb je denk ik zelf heel veel uh, ook wel van kunnen leren. En uh, ja, denk ik dat, uh, dat er uh, bij Utrecht nog heel, uiteraard ook nog heel veel te doen is. Ik doelde eigenlijk een beetje op uh, misschien wel het aanstellen van Willem van Hanegem die jou ja. uh, wel heel erg heeft gesteund ja. tijdens jou, hè, waar je het net over ja, had, die nee, ik, ik zou eerlijk zeggen, ik heb daar, uh, daar, heb ik, daar heb ik absoluut nooit spijt van gehad. Want op dat moment was het wel degelijk uh, ook de man die, uh, uh, de, die op dat moment die meerwaarde ook bracht bij, uh, bij FC Utrecht. Ja. Uh, dat wij misschien uh, intern daarin een bepaalde fout hebben gemaakt. Uh, want we, uh, ik heb me wel degelijk ook op uh, uh, dat moment heel goed laten voorlichten. Uh, door mensen die uh, met Willem van Adeghem gewerkt hadden. Uh, wij hadden daar een, uh, uh, misschien een... Uh, en die het was niet voorradig op dat, of niet beschikbaar op dat moment binnen de club FC Utrecht. We hadden een sterke man vanuit de technische kant uh, de spreekbuis moeten laten zijn naar Willem van Anigen. Ja. En, en dat was op dat moment niet de situatie. En daardoor is het uh, denk ik helaas toch uh, uh, ja, anders gelopen dan we met z'n allen hadden verwacht. Nog één vraag tot slot. Want de tijd is uh, beperkt. Helaas, we ja. uren met je kunnen praten hierover. Maar uh, ga je weg uit de voetballerij? Of uh, blijf ja, je toch. Ik, nee, ik, ik, ik hoop het niet. Uh, uiteindelijk uh, ik heb ik nu een, uh, een beslissing genomen vanuit het hart. Uh, zonder dat ik al uh, weet wat ik, uh, wat ik ga doen. En uh, ja, daarvoor heb ik uh, op dit moment denk ik ook wel een beetje de tijd om dat allemaal goed op een rijtje te zetten. En uh, hoop ik uiteraard uh, toch nog wel uh, uh, in, het, uh, in het voetbal te blijven. Maar dat ja. zien we wel. Ik wens je succes, we komen elkaar wel weer tegen. Dankjewel, Ronald. Goed zo. Oké, okay, fijn Dankjewel. avond. Hoi. Goed zo. Nederland Miss Montreal en just a flirt. Ze was een pionier, de Noorse marathonlegende Greta Weitz. Ze is overleden. Ze won de eerste wereldtitel op de marathon voor vrouwen in 1983 was dat in Helsinki. En hoe bijzonder die wedstrijd was, blijkt wel uit de introductie van de Engelse commentator toen. Well, this is a rare sight, a women's marathon. They've been running women's marathon for about 10 years, but this is the only the third time in a major championship that we've seen one. There are about 60 starters. 26 miles 385 yards on the roads of Helsinki, and all of Scandinavia hopes that Greta Weitz, who wears 318 for Norway, will come back the winner. En de publieksfavoriet won toen Greta Weitz. We gaan erover praten met atletiek commentator Leon Haan. Leon, hoe groot is haar betekenis geweest voor de marathonsport? Ja, ze heeft een geweldige staat van dienst, maar ze is vooral een rolmodel geweest voor vrouwen... om zich te wagen aan lange afstandslopen en de marathon in het bijzonder. Want ja, je moet je beseffen, in de jaren zeventig uh, begon men net te wennen aan het idee... dat marathonlopen door vrouwen misschien toch niet zo schadelijk is als verondersteld. Men had toen het idee dat uh, marathonlopen voor vrouwen dat het zou kunnen leiden tot onvruchtbaarheid. Vandaar dat het ook heel lang duurde dat de marathon als mondiaal niveau echt op de kalender werd gezet. Bij het allereerste wereldkampioenschap atletiek in 83... stond dus de marathon voor vrouwen op het programma. Whites won. En een jaar later nam het IOC dat ook over. Toen stond de marathon dus bij de Spelen van Los Angeles in 84... ook pas voor het eerst op het programma. Was zij voor het eerst ook succesvol op de marathon... of had zij al een succesvolle carrière achter de rug... toen ze op de marathon begon? Ze heeft eigenlijk een normale opbouw uh, gedaan. Dat wil zeggen, eerst een carrière op de baan. Uh, als junioren was ze goed voor een Europees juniorenrecord uh, op de 3000 meter. Daarna ook goed voor een wereldrecord op de 3000 meter. Vervolgens maakte ze ook de overstap naar het veldlopen. Met vijf keer wereldkampioen veldlopen. En ze waagde zich in 1978 voor het eerst aan de marathon in New York. En liep meteen een wereldrecord op die afstand. Heeft zij veel dankbaarheid uh, gekregen uit de atletiekwereld wereld. dat zij zo baanbrekend is geweest voor dat marathonlopen voor vrouw? Ja, toch wel, toch wel. Want uh, vanaf dat moment kreeg iedereen ook het besef van: daar ligt een toekomst op die marathon. En dat ging dus vooral om, vooral, uh, om, om vrouwen natuurlijk. Dus vervolgens zag je ook dat de enorme populariteit uh, onder de vrouwen uh, ontstond voor marathonlopen. Nou, een voorbeeld te noemen: in 1978 bij de eerste marathon in New York stonden er iets meer dan 900 vrouwen aan de start. Nou, bij de laatste editie zijn het er 16.000 geweest. Dus dat is wel een groot verschil. Jij noemde even New York. Dat was ook haar favoriete marathon. Hè? Die heeft ze, meen ik, negen keer gewonnen. Dat is uniek. Ja, is uniek, is uniek. Zeker als je weet dat een marathonloper... Uh, twee keer zijn moment heeft per jaar. En ja, Het is natuurlijk een blessuregevoelige discipline. Dus zij wist keer op keer die marathon van New York... die ook, ook natuurlijk als zeer prestigieus geldt... wist ze keer op keer te winnen. Dus dat ja, het is een hele bijzondere prestatie. Hoe is haar carrière geëindigd? Ja, eigenlijk is zij haar laatste marathon in 1992 gelopen. En uh, ja, op een gegeven moment is het gewoon, laat maar zeggen, na uh, 1983 is het Join Benoit geweest. Die min of meer de rol van Greta White heeft overgenomen. Ze ontnam Greta White, die tot dan toe vier keer het wereldrecord had verbeterd... Die ontnam ze het wereldrecord. Benooid werd ook de nummer 1 bij de Olympische Spelen in 1984... een klopte Greta ja, White. Bij White is het gewoon minder geworden. Dat heeft gewoon te maken met leeftijd. Ja, en vervolgens na 92 heeft ze geen marathon meer gelopen. En uh, dat was het. Ook in de anonimiteit. Niet meer uh, teruggekeerd in een andere rol binnen de atletiek. Uh, niet heel specifiek. Ja, ze heeft zich wel ingezet voor wat liefdadigheids. Uh, voor, voor, voor, wat, voor, voor wat doelen, zeg maar. Uh, en ja, ze is wel geëerd ge ge door de, bijvoorbeeld de, de koning, uh, koning Harald van Noorwegen. Ze heeft een, uh, een, een koninklijke onderscheiding gekregen die alleen twee andere sporters uh, gekregen hebben. Dat is de kunstschaatster Sonja Heni geweest en de voetballer uh, Ole Gunnar Solskjer. Nou, dat zegt wel heel erg veel over de status van Greta Whites. Um, ja, het is echt een, een fenomeen geweest uh, op hardloopgebied... en dan specifiek op de marathon. Daar is ze eigenlijk aan overleden? Want ze is jong, 57 jaar. Ja, ze, sinds, nee, sinds 2005 leed ze aan kanker en daar is ze uiteindelijk uh, aan overleden. Dat uh, vertelde Leon Haan, dankjewel, Leon zelf. Uh, overigens komt Kate Weitz ook nog even aan het woord. Want zij vertelde namelijk een aantal jaren geleden... wat de finish van de marathon in New York voor haar nou zo speciaal maakte. Het is heel hard te beschrijven hoe je voelt coming up that last hill in Central Park because uh, the New York City Marathon is very special. Uh, the people along the course the whole way are giving you so much support and they are cheering you on and even if you look awful they tell you you're looking great and you can do it and uh, then you finally get that last quarter mile in Central Park and you hear all the noise and people are cheering and clapping. It's just, it gives me goosebumps. and. Uh, You really have om to, to know what it's all about. Lyrisch dus over de marathon van New York, Greta Weitz. Carla Buskers was Nederlands bekendste marathonloopster. Ze heeft vaak tegen haar gelopen. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Herkent u uh, iets in de woorden van Greta Weitz, waarin zij vertelt wat haar zo aansprak in die marathon van New York? Um, ja, als je vaker dezelfde marathon loopt, uh, ja, heb, je er, heb je gewoon een band om mee. En ik sta ook een keer in New York gelopen en uh, ja, er staan overal heel veel mensen langs de weg. En als je dan in uh, Central Park komt, ja, dat is er een hele weg te gaan. Dus en er staan heel veel mensen, ja, dat is heel speciaal wel. Ja, want als je haar zo hoort dan lijkt het, want ze heeft er veel gelopen, hè? maar dat was toch wel haar ankerpunt. Hè? Dat vond ze de allerleukste. Ja, dan dus, ja, dus kom je ook een, niet, anders, uh, kom je niet zo vaak terug. Maar het is ook wel een hele speciale marathon. Ja, dat, dat vindt u zelf ook. Dus zo heeft u dat zelf ook ervaren. Ja, ik heb ook zelf ervaren. Dus, maar ik heb er niet zo goede ervaringen mee. Maar het was een hele mooie marathon. Dat was voor mij dus de derde marathon. We gaan even terug naar um, Greta White zelf. Zij was een pionier voor uh, de marathon voor vrouwen. Hè? Ze heeft hem eigenlijk op de agenda gekregen. Um, hoe waren eigenlijk die beginjaren voor, uh, voor vrouwen die een marathon liepen? Um, ja, nog uh, toen ik mijn eerste marathon liep, ja, stond ik in, in de kinderschoenen. En uh, ik heb vaak ook nog tegen Grete ge Weidts weid gelopen, dus uh, op de baan. Dus gewoon het korter werk. Ja. Maar zij is eerder op de marathon uh, beginnen te lopen. Dus. Vond u haar ook een pionier? Heeft u veel aan haar gehad? Jawel. Want uh, ja, ik ken haar eigenlijk uh, gewoon als marathonloopster. En uh, dus, dus uh, ik vind, uh, ze was echt een voorbeeld voor de andere vrouwen. Ja, en, en dat merkt hij ook. Als je met haar liep en, en met andere vrouwen, zij was, zij was het icoon. Ja, ze was echt het icoon, ja. ja. Dus uh, ja, ze staat ook eigenlijk bekend als de marathonloopster. En uh, ja, ze, echt, ze is echt een voorbeeld voor de ander geweest. Heeft u veel contact met haar gehad? Ik heb, uh, ja, dus bij, tijdens de wedstrijd heb ik veel contact gehad met haar. Ja, ze was uh, heel, heel leuk, uh, niet uit de hoogte, dus uh, ze was heel sociaal. Nee, ze was heel aardig. Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Is het een aardige vrouw? Wij kennen haar natuurlijk alleen van de beelden... en van de fantastische prestatie. Maar hoe was zij als mens? Dat kunnen we dan het beste aan u vragen. Ja, ze was heel, ja, heel aardig. Ja. Dus euh, ook, ze praten gewoon met je. We hadden soms zelfs tijdens de wedstrijden, dus met lange afstand. Toen kwam ik later pas achter. hadden we dezelfde problemen. Dus ze moest ook vlug, heel vlug naar een wc als ze dus, de marathon liep. Dus daar heb, toch, uh, hebben toch veel vrouwen problemen mee. En uh, zij was erachter gekomen Dan heb ik nog van haar een briefje gekregen, wat, wat je dan eigenlijk, uh, wat zij gebruikte voor uh, tijdens de marathon. Wat was dat dan? Want dus... dat maakt me wel nieuwsgierig. Ja, dat was Imodium gewoon. Dat is een <laughs> gewoon normaal middel. Dus. <laughs> maar dus daar had ik nog nooit in gedacht. Dus dat heb ik ook geprobeerd. Dus dat hoorde ik wel. Ja, hey, heeft u eigenlijk na uw carrière en die carrière van haar, heeft u nog contact met haar gehad? Is er een, een warme band ontstaan? Nee, dus dat niet. Ik heb wel gehoord dat ze ziek was en, en uh, ja, uh, maar verder. Uh, Nee, dat niet. Dat niet nee. Dus hmm. gewoon dus uh, opgehouden met, met, met rennen. Dus, maar of, dan heb ik uh, verder helemaal geen contact meer met daar gehad. Carla Beurskens, dankjewel. Over uh, Greta Weitz, dus de uh, pionier voor de marathon van vrouwen. Vandaag overleden op 57-jarige leeftijd. Sport, kort. Wielrenner Andreas Kleude heeft de eerste etappe van de ronde van Trentino gewonnen. Hij was de snelste in de individuele tijdrit van ruim 14 kilometer. De ronde van Trentino eindigt vrijdag. Kleude won anderhalf week geleden nog de ronde van Baskeland. En Philippe Gilbert die wil dit jaar ook de Tour de France rijden. Gilbert won de afgelopen week de Amstel Goldrace Race en de Brabantse Pijl. Hij heeft dus zijn ploegleiding laten weten ook de Tour te willen rijden... met als doel een ritzegen en de gele trui. Nederlandse tafeltennisters hebben de finale bereikt van de European Nations League. Uitwedstrijd tegen Roemenië werd met 3-1 gewonnen. Eerder had Oranje al met 3-2 gewonnen. En in oktober speelt Nederland de finale tegen Duitsland. Robin Haas is uitgeschakeld in het atp tennis van Barcelona. Hagenlaar verloor in drie sets van de Fransman Gael Monfils. Michela Krajicek heeft de samenwerking met haar coach Marian Lodin verbroken. De tennister zegt niet de juiste klik te voelen... en laat zich voorlopig weer begeleiden door haar vader. Krajicek en Lodin werkten pas sinds afgelopen maand samen. Overigens werd Krajicek vandaag in de tweede ronde van het tennisternooi... in Stuttgart uitgeschakeld. In het Marokkaanse VES overkwam Arantza Rus hetzelfde. Ze verloor in de eerste ronde van Aravane Rezae. De waterpolo'sters van het Rafijn. Ja, dat is mooi, want die kunnen morgen in Italië geschiedenis schrijven. Voor het eerst namelijk kan de Nederlandse ploeg de Land Trophy veroveren. Dat is een toernooi vergelijkbaar met de Europa League bij het voetbal. Ploeg uit Nijverdal heeft een prima uitgangspositie... want de thuiswedstrijd tegen Rapallo Nuato werd met 12-5 gewonnen. Floris van Hoorn ging kijken bij een van de laatste trainingen... om kennis te maken met de toekomstige Europa cup winnaar wat is het voor team? Ja, dit is echt een uh, vriendinnenploeg die uh, heel veel met elkaar samen doet. Heel enthousiast, ambitieus. Ja, jij ja, zit eigenlijk uh, jong en oud. We, we, ja, een hele goede mix eigenlijk. Die uh, heel veel voor elkaar uh, over hebben. Het team vult elkaar heel mooi aan. En uh, ja, we zijn echt gewoon een team. Oké, okay, vliegen. Horizontaal. Horizontaal liggen. Klaar liggen Sonja. Sonja hoger. Daar. Marcel de Bals, de coach van het Raffijn. Op welk moment dit seizoen kwam bij jou het besef we zijn met iets bijzonders bezig? Uh, eigenlijk uh, na de thuiswedstrijd tegen Skif Moskou. Skif Moskou is toch uh, een topploeg in uh, Europa. Wij hadden de eerste ronde uh, uh, in toernooivorm hier thuis met het nieuwe zwembad. Ja, hadden wij ook uh, ontzettend goed gespeeld. Toen moesten we de ronde daarna tegen, uh, in de kwartfinale tegen Slatwoest. Uh, hebben we één hele goede wedstrijd gespeeld. Uit was niet zo heel erg goed.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 Als je ervoor kiest om de tweede paal te pakken, Jolien, dan moet jij dus gewoon inlopen, en Sonja jouw ding. Sonja! Ik ben een coach die uh, uh, denk ik vrij uh, uh, open is en vrij ook direct is tegen mijn speelses. Dus ik vertel altijd wel uh, waar het uh, om gaat. Veel discussies ook, merk ik? Nou nee, niet veel discussies. Uh, uh, kijk, ik geef in, uiteindelijk de grote lijn aan, maar ik vind dat er wel mogelijkheid moet zijn om ook gewoon mee te denken. Dat vind ik ook erg belangrijk, hè? Uh, vooral ook in dit soort wedstrijden. Er gaat het om details? Maar ja, we hebben natuurlijk best veel ervaring in het team. Jasmin Smit en Karin Kuipers, meiden die er ook gewoon heel veel van af weten. Dus die ruimte moet er zijn. Uiteindelijk neem ik wel de eindbeslissing en bepaal ik wel, oké, okay, prima, maar nu gaan we het zo doen. En, zo, en daar blijft het dan bij. Ja, ja!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 voorsprong, die moeten we vasthouden, want dat is gewoon heel erg moeilijk spelen, dat gaan we ook niet doen. We gaan gewoon gelijk vanaf de eerste seconde toch met het gevoel het water in, van nou ja, we willen gewoon deze wedstrijd winnen. Ik heb ook tegen de, tegen de dames gezegd van, nou, je kunt hem nu winnen, dan wil ik hem ook eervol winnen, dan moeten we een goede pot neerleggen met elkaar en zo gaan wij het water in. Hoe groot is dan de rol van de coach? Want moet het echt een tactisch meesterplan worden? Ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel uur in de analyses zitten. We hebben heel veel videomateriaal van Rapallo. En nou ja, kijk ten opzichte van de competitie is het toch heel anders hoe je tactisch moet spelen tegen Italiaanse ploegen. Ik heb daar nogmaals heel veel tijd in gestopt. Ik heb echt allerlei ideeën ontwikkeld van nou ja, hoe los je dat nu op? Hoe ga je tegen hun spelen? Wat zijn bij hun de sterke speelsters? En daar heb ik mijn tactiek op gebaseerd. Toen lagen ze in het water. Maar de laatste man die u hoorde praten was Marcel, Bals. Marcel Ter Bals. De coach is dat van het rafijn. nog meer waterpolo trouwens. Want de nationale ploeg van de waterpolomannen speelde vanavond al een wedstrijd. En Oranje verloor helaas tegen Griekenland. Ook de zesde en laatste wedstrijd in de World League. Het werd 6-3 voor de Grieken.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 die we ook mogen trekken over de dag die we bijna afsluiten... deze dinsdag als we het over het weer hebben. Een prachtig mooie dag. Dit was Daniel Lohuus. Niet alleen in de Eredivisie, ook een niveau lager... is de competitie nog steeds spannend. FC Zwolle staat aan kop van de Jupiler League. Gisteravond nog ontsnapte de ploeg aan puntenverlies tegen Sparta. Zwolle heeft de kampioenskansen in eigen hand. Assistentrainer Jaap Stam weet wat het is om kampioen te worden. Als speler dan, want hij vindt het heel moeilijk om vanaf de kant toe te kijken. Ja, goed, als je op de bank zit is het altijd frustrerender dan, uh, dan als je speelt, hè? als het, uh, als het niet, niet echt lekker loopt of als het heel moeilijk, uh, moeilijk wordt. Dus ja, goed, je kunt niks doen. Dus je bent afhankelijk natuurlijk van de jongens uh, hoe zij het doen in het veld. Maar goed, we hebben er wel al het vertrouwen in natuurlijk. En natuurlijk is als je met tien man uh, loopt te spelen, is het niet makkelijk, want Sparta had natuurlijk een goede, die hebben een goede ploeg met goede individuele kwaliteiten, met veel individuele kwaliteiten, die kunnen het je heel moeilijk maken, en dat zag je gisteren ook. Maar goed, gelukkig hebben we de drie punten eruit uh, geslepen. Ja, Je hebt nu dus inderdaad weer die, die buffer. Um, en, en een beetje vertrouwen dan in vrijdag, hier thuis tegen RKC? Ja, nou, natuurlijk. Als je met die man wint van, van een Sparta... dan is het altijd, altijd lekker en dan komt het vertrouwen ook weer terug. En het goede gevoel komt dan ook wel weer terug. En, en wedstrijden zoals aanstaande vrijdag tegen een RKC... Ja, die, die brengen wat met zich mee. Ook natuurlijk omdat het nummer één, de nummer 1 en de nummer 2 is. Nou, het gaat natuurlijk op het eind van de competities om het, om het kampioenschap. Als wij winnen, nou goed, dan zijn we zo goed als kampioen. Ook op doelgemiddelde natuurlijk. Maar zo makkelijk wordt het nog niet, moet je eerlijk zeggen... Want... Want de RKC heeft een, uh, heeft een goede ploeg met, met veel kwaliteit. En dat hebben we daar ook gezien. Hè? Want binnen een kwartier werden we weggespeeld in, uh, in de tweede helft. Dus dat moeten we ons ook uh, realiseren. En ja, goed, uh, we zullen weer uh, vol aan de bak moeten om daar uh, de winst uit, uh, uit te kunnen slijpen. Ja, nou ik ga even uit van een uh, positief scenario hier thuis. En uh, als je dat zo eens over het hele seizoen kijkt en naar die tegenstanders. dan is het ook wel terecht dat Zwolle gaat promoveren. Nou, we staan het hele seizoen wel bovenaan. En uh, we hebben met z'n allen. Uh, ...hebben we er hard voor gewerkt en hard voor geknokt. en uh, nou goed, Dat luidt uiteindelijk ook tot, tot resultaat. Dus uiteindelijk het, zou het wel terecht zijn als wij kampioen worden. Maar zo zijn de, de wetten in de voetbal uh, helaas niet. Nee. Uh, het zou best leuk zijn als Zwolle gaat promoveren en zo. Hè? Ja. Alleen uh, ja, de critici zeggen dan ook altijd weer... Uh, ...leuk, eventjes Zwolle erbij en dan op een gegeven moment is het weer over. Ja, nou ja, goed, dat, uh, dat is altijd zo natuurlijk. Maar dat is met elke ploeg, gemaakt niet uit welke ploeg het is. Als jij promoveert vanuit de Jupiler League en je gaat naar de Eredivisie, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Omdat jij natuurlijk te maken hebt met een, uh, met een begroting ja, die lang niet zo hoog is als de meeste ploegen in, uh, in de Eredivisie. Dus ja, je bent altijd afhankelijk van nou, wat voor spelers kun je halen. Wat voor kwaliteit hebben die jongens. Nou, je wil natuurlijk altijd spelers hebben die, die fantastische kwaliteit hebben. Maar ja, die kosten ook meer. Ja. Ja, goed, dat geld is er over het algemeen niet om, om transfers om, uh, te gaan betalen. Dus je moet inventief zijn als club. En, en, nou, goed, dat proberen we dan ook. En daarom zijn we ook al bezig hè, met, uh, met het kijken naar, naar spelers. We hebben al gelukkig twee spelers aangetrokken die, die veel kwaliteit hebben. Hè. Van Hintem en Asciente. Mm -hmm. Dat zijn spelers die zeker kunnen doorgroeien naar, naar, naar, naar eredivisie niveau. Dat hebben ze misschien al wel. Dus daar zijn we in ieder geval heel blij mee. Nou goed, voor de rest gaan we nog op zoek naar, naar nog meer spelers met, met, deze, met deze kwaliteiten. Maar goed, voor je. Waar we het net al over hadden, we moeten eerst nog maar als kampioen worden. Ja. Is het, uh, want jij kent deze club door en door, is het, uh, is het qua organisatie, qua structuur, is het inmiddels een beetje veranderd dat je misschien ook een blijvertje zou kunnen zijn? Nou, daar zijn we, we hard voor, uh, voor aan het werk. En, en, en dat lukt ook redelijk. En we hebben natuurlijk toen ik hier ben begonnen samen met de voorzitter uh, Adriaan Visser. die er nu zit en met, met Bert Comteman, nou hebben we afgesproken nou goed, of afgesproken, uh, je, je spreekt dan bepaalde plannen uit dat je binnen een aantal jaren eigenlijk naar de Eredivisie wil. En, en, ja goed, Jij weet ook, in de voetballerij is dat niet zo makkelijk om, uh, om dat zomaar te zeggen. Daar uh, komt nog heel veel bij, uh, bij kijken. Nou goed, dit seizoen gaat het al heel goed op het, op het veld en, en zijn we daar ook heel dichtbij. Maar goed, de rest van de organisatie moet daar ook in meegroeien. Nou daar zijn ze van bovenaf ook heel, uh, heel druk mee bezig om dat te realiseren. Publieke belangstelling? Ja, er is heel veel nu. Kijk, er zijn heel veel mensen nu die... Uh, ja, die met Zwolle meeleven. En je merkt gewoon dat dit seizoen vooral heel erg gegroeid is. En, en de afgelopen jaren was dat, vond ik, een stuk minder. Hè. Het, het, het, het stadion was, was, was half leeg, half vol, hoe je het ook wil, uh, wil noemen. Nu hebben we, nou, de meeste thuiswedstrijden, nou, zitten toch een gemiddelde van zo'n uh, 7,5, 8000 mensen. Ik denk nou, dat, dat voor Jupiter League begrippen heel, heel goed is. En je merkt, je merkt gewoon aan de hele regio, buiten Zwolle ook, nou goed, dat Zwolle weer een, in trek is. Ja. Um, hier stonden net twee jongens langs de kant, twee supporters jonge supporters. En die zeiden, we hopen wel dat Jaap Stammer volgend jaar nog bij is. Want ja, Ajax wil hem hebben. Ja, ja, Hoe zit het? Ja, ja, goed. Ik, uh, ik heb, ik heb wel eens contact gehad met mensen bij Ajax, dat heb ik nog steeds. En uh, nou, goed, bij Ajax weet jij ook, uh, speelt er van alles. En moeten ze op bestuurlijk niveau natuurlijk het een en ander nog uh, reorganiseren, denk ik. Nou, daarna kijken we wel wat er, wat er gaat gebeuren. Maar het zou kunnen dus. Het zou, het zou kunnen, ja, er is van alles mogelijk in de wereld. Want jouw verstand wil het allerhoogste? Uiteindelijk wel, maar goed, ik begin, begin ook het liefst zo laag mogelijk. En dan wil ik niet zeggen dat dit heel laag is, want dat is ook weer niet zo. Maar uiteindelijk uh, ja, ben ik altijd begonnen bij een bepaalde club op een bepaald niveau. En daarna wil je omhoog werken. En voor mij is dit ook nog een leerproces. Je stapt er net in, alles is nieuw. Je moet op een andere manier naar het voetbal kijken. Je moet nog heel veel dingen leren. Ja, goed, in de praktijk weet je wel veel, maar goed, wat daarna, daarnaast komt nog meer erbij kijken om een goede trainer te worden. En zo makkelijk is het niet. Nee. Dus dan stapje, of beetje, beetje bij beetje zien we hoe het gaat en proberen we hoger op te komen. Maar Frank de Boer heeft je nummer? Nou, dat, dat, dat heeft hij wel, ja. <laughs> Oké, <Okay>. dankjewel. <laughs> Oké, okay, graag ja. Je weet maar nooit uh, hoe een koe een haas vangt. Het was in elk geval Jaap gesprek met Martin Friesema, overigens die wedstrijd Zwolle RKC. Alles beslissend voor uh, de Eerste Divisie is uh, komende vrijdag om 8 uur en ook live te volgen op deze zender. En weer is er een mooie wielerklassieker. Dat is al morgen in Wallonië. Dan staat namelijk de Waalse Pijl op het programma. Niet alleen de mannen rijden die koers, maar ook vrouwen werken er een wedstrijd af. En die telt mee voor de wereldbeker. De leidster in dat klassement is een verrassende. Dat is namelijk een Nederlandse. Geen Marianne Vos, maar Annemiek van Vleuten. De winnares van de Ronde van Vlaanderen. Een ploeggenote trouwens van Vos, die de Waalse Pijl al drie maal heeft gewonnen. We worden Gio Liepens nu vanuit Maastricht met de twee Nederlandse vrouwen en hun ploegleider. Wanneer je als man de Ronde van Vlaanderen wint... dan ben je binnen, dan ben je in de grote. Wat ben je als je als vrouw de Ronde van Vlaanderen wint? Heel erg blij, ja. Super overwinning. Annemiek van Vleuten, dit was de echte doorbraak, hè? Ja, het is gewoon heel lekker dat je echt een keer een wereldbekerwedstrijd... een grote wedstrijd op je naam weet te schrijven... en dan al zo snel in het seizoen, dus dat is super. Ja. Heeft het jou verrast... Nou, ik wist wel dat ik goed in orde was. Die week daarvoor. werd ik derde in de wereldbekerwedstrijd. Dus ik ging vol vertrouwen naar Vlaanderen toe. Dan weet je dat je wel tot een van de kampchefsters behoort. Maar dan moet alles mee zitten natuurlijk. En uh, ja, alles zat mee. Dus. Je bent de leidster in de wereldbeker. De voormalige leidster in de wereldbeker ja, die zit naast me, Marianne Vos. Is dat geen gek gevoel? Een ploeggenoot boven je? Uh, nee, dat is een heel goed gevoel. Uh, ik moet zeggen, uh, afgelopen jaren uh, heb ik natuurlijk een aantal keer die trui mogen rijden. Maar voor dit seizoen uh, ja, is het heel mooi om een ploeggenoot erin te zien rijden. Betekent dat ook dat je een bliksemafleider hebt? Dat je iemand hebt zeg maar, die jou toch een klein beetje uit de wind houdt... maar dan niet in de koers, maar buiten de koers? Ja, op, die, op deze manier zijn we misschien mekaars bliksemafleider wel. Dus uh, in de finale kan er alleen maar mekaar uh, ja, helpen. Jeroen Blijleven is de ploegleider. Wat een wilde, twee van dat soort vrouwen in de ploeg. Ja, niet alleen twee. Uh, we hebben tien dames in de ploeg. en uh, De, de anderen zijn ook ontzettend sterk. en Die draaien er ook een uh, steentje aan bij, alleen deze... Uh... Dames, ja, die staan wel het hoogste in de ranking. Hoe is dat om daar als ploegleider mee om te gaan? Maakt het jouw werk gemakkelijk? Ja, aan de ene kant wel, uh, de andere kant willen uh, we toch proberen om iedereen wat succes te laten behalen en daardoor dat het ploeg wat uh, sterker wordt ook. Marianne, typeer Annemiekus als renster, oei, uh, sterk handig in het peloton, uh, ondanks dat ze eigenlijk pas uh, op latere leeftijd is begonnen. Uh, Weet, ja, weet precies wanneer het moet gebeuren en, en zit er dan ook. En uh, ja, wil graag ook uh, duizend doden sterven. Vooral als het berg op gaat, heb je er nog wel, eens, uh, ja, nog wel eens last van. Maar uh, achteraf is het ja, eigenlijk altijd heel mooi. Ik hou wel van de zwaardere wedstrijden. Dus wat dat betreft vind ik het gewoon mooi eigenlijk, als er dat soort momenten in inzitten. Ja. Hoe gaat dat dan, zo'n Waalse peil? Is het dan vooral Marianne Vos uit de wind houden en dan wel letterlijk? Nou, ik denk dat we gewoon gezamenlijk als ploeg weer uh, erin uh en uh, ja, wederom meerdere pionnen uit kunnen spelen. Wat is het strategische plan? Ja, daar kunnen we het beter morgen over hebben, denk ik als de wedstrijd uh, vrede is. Maar uh, uh, ja, we hebben natuurlijk wel een strategisch plan We hebben, meerdere pionnen die uh, goed zijn op dit terrein. Uh, natuurlijk, als het bij elkaar blijft, ja, dan is natuurlijk Marianne de uitgesproken rens die we uit gaan spelen. Marianne, je hebt dan abonnementen ongeveer op de overwinning hier in de Peil. Nou, ik heb hem drie keer gewonnen, maar vorig jaar niet. Dus er is even een, een onderbreking in, maar ik hoop dat hij weer, weer verder gaat. Waarom win jij hier zo gemakkelijk? Oh, ik heb hier nog nooit gemakkelijk gewonnen, moet ik zeggen. Op de muur van hoe, je, je wint niemand gemakkelijk. Maar, uh, maar drie keer achter elkaar, dat betekent wel dat de klimmer ligt natuurlijk. Dus uh, ja, heel stijl en dat is echt ja, dusdanig specifiek. Dat er, dat er maar heel weinig grenzen daar, daar echt geschikt voor zijn. Annemiek, merk jij nou dat er in het peloton na die Ronde van Vlaanderen toch anders tegen jou aangekeken wordt? Nou, niet echt merkbaar. Misschien wel vanaf vorig jaar al meer dat er wel iets meer naar me gekeken werd. En ja, toch iets meer uh, ja, mijn minder kans kreeg om weg te rijden. Dat was wel merkbaar vorig jaar al. Ja, het is wel gewoon echt superlekker om echt een keer een grote wedstrijd gelijk op je naam te schrijven. Dus dat, ja, dat spreekt ook veel mensen van de buitenwereld aan, ook, omdat de koers ja, de Ronde van Vlaanderen natuurlijk heel erg bekend. is. Dus. Ja, bij het grote publiek. Als Nick Nuyens hè? de Ronde van Vlaanderen wint. Ja, dat verandert zijn hele leven. Heel België staat op de kop. Wat is er bij jou gebeurd? Nou, mijn leven stond er ook best wel een beetje op de kop. Ik moest wel even, ja, toch wennen. Wat publiciteit. En uh, ja, zelf toch ook ja, best wel verbaasd. En uh, dat je opeens ja, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen bent. Dus dat kostte even, ja, even toch wel een week om dat te laten bezinken. En dat als ex-voetbalster. Ja, geweldige switch. Hoe moeilijk is dat om die overstap te maken? Nou, toch relatief... Uh, goed te doen als je ja, snel leert, denk ik. En omdat fietsen is natuurlijk een, een sport waarbij uh, de techniek minder belangrijk is dan bij andere sporten. En toch meer op conditie en fysieke aanleg kom, uh, aankomt. En ja, die aandacht die zat er al. Dus ja, dan is die fiets goed te doen. Daar sta ik ook wel van te kijken als je zo kort op de fiets zit. Dat je zo goed kunt sturen. En zeker uh, afgelopen jaar een aantal keer gezien dat bergaf, ja, dat ze gewoon ontzettend goed is. En daar zelfs uh, winst pakt op andere rensters. Kijk jij nog steeds je ogen uit trouwens in dat vrouwenpeloton? Ja, ik ben vorig jaar naar het dameswielensport gestapt. En uh, ik sta wel van te kijken hoe hoog niveau het is aan de top van uh, dameswielrennen. Het probleem is dat ik nooit dameswielrennen heb gezien van tevoren. En als je het niet ziet, dan weet je ook niet uh, hoe groot hoe hoog het niveau is. En uh, ja, wat erin omgaat. Maar... Ja, als mensen het niet zien, dan weten ze ook niet hoe mooi het is. En vaak juist een WK of uh, Olympische Spelen zijn toch echt wel hele mooie wedstrijden. En dat horen we dan ook wel. Dus uh, ja, iets meer, uh, iets meer herkenbaarheid zou wel goed zijn.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 I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 Jules Lovren, gitarist van de e band van Bruce Springsteen. Dit keer met een solo plaatje Shine Silently. Twee Nederlandse keepers hielden vanavond in de Engelse Premier League... hun doel schoon in een wedstrijd waarin ze ook nog eens tegen elkaar speelden. Newcastle United, Tim Krul tegen Manchester United. Edwin van der Sar eindigde zoals het duel begon met 0-0. Betekent wel dat Manchester United in de titelstrijd... natuurlijk twee hele dure punten in deze uitwedstrijd heeft laten liggen. Als ik zeg de Crucible in Sheffield, dan weet de ware liefhebber... waar ik het over heb. Snoeker, inderdaad. Het uh, wereldkampioenschap is namelijk begonnen. En zwijgende toeschouwers levert dat op... die ademloos kijken naar het rustgevende groene laken. En een van de grootste snoekertalenten aller tijden... heeft uh, de eerste ronde winnend afgesloten. Dat is Ronnie de Rocket O'Sullivan. Hij won zijn partij overtuigend. Uh, we gaan praten met Bert Voorthuis, uh, biljartkenner. Bert, goedenavond. Inhaven. Dat uh, O'Sullivan wint, dat klinkt voor ons heel logisch, maar is dat wel zo logisch? Nee, nee, nee, nee helemaal niet, want het was september 2010 toen hij voor de laatste keer uh, gewonnen heeft. Daarna heeft hij vier toernooien is hij in de eerste ronde uitgeschakeld. En op twee toernooien daarna heeft hij één dag voor de aanvang afgezegd. Dus daar waren ze in die snoekenwereld heel boos over. En hij werd zelfs in officiële waarschuwing dat als hij zijn gedrag niet verbeterde... dat hij beter zijn keu aan de rekstok kon hangen. Maar Zoals O'Sullivan nu heeft staan te spelen de afgelopen twee dagen. 10-2 overwinning. Dan is het toch weer de echte O'Sullivan. Want uh, dat Stoekeren, dat kan hij als de beste. Want hij heeft nog steeds het record van de maximale break 147 op zijn naam staan. Vijf minuten en twintig seconden. Ja, maar het klinkt niet als een probleemloos leven. Uh, ja, want ik heb ook begrepen dat hij eigenlijk zelf ervoor bijna koos om zijn keu aan de rechtstok te hangen. Uh, met welke problemen komt hij dan? Nou, het was eerst zo zijn vader... die uh, is voldoende uit de gevangenis gekomen. Die heeft, uh, was veroordeeld 18 jaar voor een moord. Zijn moeder had uh, iets met porno te maken... dus dat ook in de gevangenis. Zelf is hij in een echtscheiding gewikkeld... en vecht de bij aan van zijn twee kinderen. Kortom, hij heeft natuurlijk privé nogal wat uh, problemen om zich heen. Daarnaast was het zo dat het spel van Ronnie... met name irritatie opwekte... want hij speelde zo ongeïnteresseerd... en ging bijna lachend de eerste ronde van die toernooi... Uh, ging hij weer naar huis. Met andere woorden van jongens, jullie bekijken... Maar ik, ik vind het wel goed zo. Ik, ga weer, ik ben geweest ik ga weer naar huis. Ja, maar toch heeft iets hem geprikkeld blijkbaar, want hij speelde nu vandaag goed. Nou, het was zelfs zo dat hij voor, een week voor het toernooi aanvankelijk gezegd had... Van, uh, de, ...hij was zo boos over die uitspraak van die snoekenbaas van je moet beter worden anders weer vertrekken... ...dat hij zei van nou, dat kom ik toch gewoon niet. Toen hebben ze hem een paar dagen bedenktijd gegeven en toen heeft hij alsnog maar besloten om te komen. En ik moet zeggen, de mensen hebben ademloos zitten kijken, want 10 2 tegen Dominique Deel, dat is toch, uh, toch geen... Geen kleine jongen die deel, maar hij heeft toch knap gewonnen. En dan moet hij zaterdag spelen tegen Sean Murphy. En ja, die is de zesde van de wereldranglijst. Ook staat inmiddels op de tiende plaats. Het laatste wat hij staat sinds 17 jaar. Zover ja. was hij afgezakt al. Dus hij zal zaterdag toch uh, aan de bak moeten komen. Want voor de winnaar, en hou je vast, dat is toch iets anders dan dat drie banden. De winnaar in Scheffield kan 280.000 euro op zijn rekening bijgeschreven zien. Daar zou ik ook mijn best voor doen, Bert. Um, en nog even, uh, stel dat hij weg zou vallen. Hè, is hij belangrijk voor een snoeker Is hij een icoon, een rolmodel zeker niet, maar wel een icoon? Ja, het is zeg maar de McEnroe wat tennis was, hij is versvullend bij het snoekeren. Hij, uh, het is een avant eerste klas. Hij kan geweldig spelen, maar kan ook heel ongeïnteresseerd uh, zo'n partijtje afraffelen. Dus het is eigenlijk een man met twee gezichten. Als hij het goed doet en als hij geconcentreerd is, dan speelt hij echt als de beste. En dan zou hij zomaar heel hoog kunnen komen in Sheffield. Maar ja, het, voor hetzelfde geld is het ook Sullivan die denkt van ik heb het genoeg gezien. Jongens, ik, ik ga weer weer anders doen. Ik vertrek. Dus dat is bij Sullivan altijd wat afwachten. Nou, wij gaan dat uh, afwachten. Blijven het volgen. Als er echt iets uh, opvallends is, dan horen we het graag. Het gesprek met uh, Bert Voorthuis ging over Ronnie, de Rocket O'Sullivan. We gaan naar voetbal. Deel 1 van het Vierluik was afgelopen zaterdag. Deel 2 is morgen. Dan spelen Barcelona en Real Madrid... namelijk de finale van de Spaanse beker. Daarna volgen nog twee ontmoetingen... en dat is weer in de halve finale van de Champions League... Edwin Winkels in Spanje, goedenavond. Goedenavond. Is de aandacht voor uh, ja, de wedstrijd van uh, morgen weer net zo groot als die van vorige week? Ja, het gaat alleen maar hierover, elke dag weer natuurlijk. Uh, en de kater, zeg maar, naar die wedstrijd van zaterdag. En dat gaat gelijk over in het uh, vooruitblikken naar, uh, naar de wedstrijd van morgen. De kranten staan vol, de voorpagina's. En uh, het, het Barcelona. Ja, er zijn ook andere dingen in Spanje die gebeuren, maar eigenlijk het Barcelona-Madrid. Madrid-Barcelona beheerst. ...ongeveer het leven en de, en de gesprekken hier uh, in Spanje. Toch lijkt dit de minst belangrijke van de vier? Nee, de minst belangrijke was, daar was iedereen het was afgelopen zaterdag... ...omdat uh, Barcelona in de competitie al acht punten voor stond... En eigenlijk de uitslag, als zelfs als Barcelona zou verliezen, was nog vijf punten met nog zes wedstrijden te gaan. Dus uh, morgen wordt juist gezegd, van, dan wordt de eerste echte prijs uh, verdeeld natuurlijk. Ze zijn nog uh, allebei officieel in de race uh, voor die drie prijzen. Al lijkt Barcelona kampioen te gaan worden. Uh, maar morgen is het gewoon een wedstrijd uh, om een prijs. De Spaanse beker, de Copa del Rey, die door de koning wordt uitgereikt. Uh, ze hebben elkaar ook al, al sinds 1990 niet meer ontmoet in die finale. Toen met Johan Cruijff trouwens op de, op de bank bij Barcelona ja. won Barcelona... met 2-0. Uh, en ja, nu gaat het morgen echt ergens om. Dus het is, het is wel belangrijk. Het is ook natuurlijk een, een uh, voorschotje op die Champions League halve finales. Maar morgen wordt gewoon de prijs verdeeld. En dus gaat de aandacht naar de special one, hè? Real Madrid-trainer Jose Mourinho. Afgelopen zaterdag zei hij geen woord. De persconferentie. Hij zei vooraf vrijdag geen woord, zaterdag... Uh, nam hij wraak uh, op de verslaggevers die vrijdag waren weggelopen... van uh, ik praat alleen maar met jullie hoofdredacteuren. Uh, vandaag, de club heeft hem eigenlijk verplicht om toch gewoon zijn praatje te doen. Maar dat was een heel lauw praatje. van Hij zei, nou, ik ga nu gewoon zeggen wat er altijd voor een finale wordt gezegd. We zijn allebei favoriet, we kunnen allebei winnen. En uh, het zal een mooi feest worden voor allemaal. Dus eigenlijk was er vanavond op die persconferentie niet, uh, niet heel veel spektakel. Het is meer afwachten wat Maurinje doet morgen met de opstelling. Of hij zo defensief zal zijn als zaterdag... Na de enorme kritiek die hij ook bij Real Madrid zelf, onder andere van, van oud-speler, die Stefano heeft Ja, dat heeft was niet mild, hè? Sorry? Dat was niet mild, die kritiek. Nee, het kwam ook totaal onverwacht in, in een krant die Maurinho Marca, die Maurinho ook altijd heeft verdedigd. Uh, de, bij de club wordt hij altijd verdedigd. De supporters zijn blij met hem. Maar ineens komt hij die Stefano, die, die prijst Barcelona de hemel in. En die zegt van, ja, Real Madrid uh, kan zo niet spelen. Er is niet een club die op de counter mag, uh, mag voetballen. En dat helpt tegen Barcelona ook niet. Want je speelt alleen maar gelijk, terwijl je had moeten winnen. Maar iedereen, het enige antwoord daarop van Mourinho vanavond was... ...van uh, uh, die Stefano is een monument van deze club. Daar ga ik niks over zeggen. Uh, maar ik ben de trainer en ik beslis. Maar de druk wordt wel opgevoerd. Absoluut. ook, uh, Mourinho ook zijn positie zelf, ook, of niet? Uh, Mourinho zelf laat ook vaak weten... Van nou, Als dit seizoen niet, niet echt lukt, dan, uh, dan vertrekt hij misschien toch weer... of naar Engeland of, uh, of terug naar Italië. Hij werd aangetrokken om um, zeg maar, Barcelona te bestrijden. Uh, niet met het mooie voetbal, dat is bijna onmogelijk zoals Barcelona speelt... maar wel om zijn prijzen te ontnemen. Ja, als hij morgen zou verliezen, dan, dan begint toch wel de crisis duidelijk te worden in, in Madrid. Zeker als Barcelona enorm superieur blijkt aan, uh, aan, uh, aan de koninklijke. En Barcelona, is, is iedereen aan boord? Ja, ook Puyol die toch weer geblesseerd raakte afgelopen zaterdag. Na, na drie maanden was hij teruggekeerd, maar die is er ook bij. Uh, iedereen kan meedoen. En Guardiola zei van ja, ik ga niks... We hebben gevraagd naar de defensieve tactiek van Mourinho. Hij zei ik ga absoluut niks over collega's zeggen. Uh, Real heeft toch heel veel kansen gecreëerd tegen ons uh, afgelopen zaterdag. Daar moeten we van leren. Maar wij doen wat we altijd doen. En dat is uh, op de aanval spelen, de bal hebben en, uh, en zo proberen te winnen. Het enige verschil met zaterdag is dat hij dat zal doen met, met Pinto, de reservekeeper in het doel. Omdat hij uh, al het hele bekertoernooi elke wedstrijd heeft meegedaan. En dan mag hij nu ook spelen. Nog even één dingetje over Barcelona. Want um, Iniesta dacht slim te zijn door tegen Shakhtar Donetsch uh, een gele kaart te pakken met opzet. Dat was heel goed te zien. UEFA heeft hem door en wil hem nu straffen. Hoe, hoe zit dat precies? Ja, hetzelfde eigenlijk. We kunnen nog wel herinneren toen, toen Ajax tegen Real Madrid speelde en geen kans had. Uh, toen pakten ook twee spelers van Real Madrid: uh, een, een, een gele kaart Ramos en Ronaldo. Dat was ja. heel opzichtelijk, omdat Mourinho er vooraf met hem sprak. Uh, toen heeft de UEFA wel een onderzoek geopend, maar die heeft ze uiteindelijk alleen maar beboet en niet geschorst. Alleen Mourinho met één wedstrijd geschorst, omdat hij de aanzichter zou zijn. Dus Barcelona zegt van, nou ja, Iniesta deed dat helemaal niet opzettelijk. En Barcelona weet ook van, al is dat zo, zelfs die madrid werden niet geschorst. Dus uh, Iniesta zou in principe hiervoor niet geschorst kunnen worden, want dan meet je met twee verschillende maten. Dat is duidelijk. Nou, dankjewel. We kijken uit naar uh, de tweede van de vier. En uh, ik wens jou er alvast veel plezier mee. Ja, ik hoop dat hij morgen wat leuker is dan afgelopen zaterdag. Maar ongetwijfeld wel, omdat het nu echt om die prijs gaat. Er moet een winnaar komen, tenslotte. Zeker weten. Oké, okay, dankjewel, Edwin Winkels vanuit Spanje. Nog even voetbalbericht. Doelman Diederik Boer van Zwolle gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. En moet nu donderdag voor de tuchtcommissie verschijnen. KNVB wil de Boer voor vier wedstrijden schorsen. Eén voorwaardelijk vanwege ernstig gemeenspel. Gisteren in de wedstrijd die met 2-1 gewonnen werd door Zwolle tegen Sparta, werd Boer namelijk van het veld gestuurd. Na een overtreding op de doorgebroken Joshua John. En vrijdag kan Zwolle officieel kampioen worden als het wint van RKC. Maar Boer is daar dus sowieso niet bij. Dit was langs lijn voor deze dinsdag. Er is nog één uurtje Radio 1. En dat wordt gevuld door de redactie van Met het oog op morgen. Het programma wordt gepresenteerd door Mieke van der Meer Meersport is er natuurlijk morgen weer. Dan vanaf 10 uur weer een nieuwe langs lijn. Goedenavond.